En dit is de ANWB, Verkeersinformatie met twee files door werkzaamheden. Zo staat er op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsdam en dorp 3 kilometer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen zeven huizen. En het Gouden Aquaduct 4 kilometer. Vandaag om half 5 op Eerdivisie Live: Topvoetbal in je huiskamer. Ajax PSV. Bestel dit topduel en kijk hem live op je TV of PC.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 Dit is NOS langs de lijn nummer 10.000, live vanuit beeld en geluid in Hilversum. Hier zijn ze weer. Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Historie en actuele sport komen vanmiddag samen bij elkaar. Over actuele sport gesproken. AZ, RKC, nog een kwartiertje. Ronald. Wat een opwinning in je stem, Twan. Dat is heel anders dan wat we hier zien op het veld. Met, <lacht> met nog euh, nou, 23 of 13 minuten te spelen. Staat het 1-0 voor AZ en daar is dan ook alles mee gezegd. Ja, RKC probeert het wel, maar kan eigenlijk niet beter. Probeert wel druk te zetten op de defensie van de Alkmaar. Dus misschien nu enig gevaar als er geschoten wordt. Maar die bal gaat voor langs de goal van AZ. Het schot is van Nemeth de spits van uh, RKC, die neerging op een soort van vuistslag van Eltidoor uh, in afwachting van een vrije trap van uh, Saar. Dat is niet gezien door de scheidsrechter. Het was wel een slaande beweging. Ik zal nog wel een staartje krijgen. Voorlopig is het 1-0 voor AZ en lijken de drie punten binnen. Maar uh, ja, goed voetbal is anders. Gent Wevelgem dan, uh, wij kunnen het niet houden. Gio, zijn ze de Kemmelberg al over? Nee, nog niet hoor. Dat gaat nog even duren, Tom. Dat zal uh, na drie uur gebeuren, zo tegen een uur of. Nou, kijk ik even kwart voor vier. Dan komen ze de eerste keer over de Kemmelberg. En dan uh, een rondje later gaan ze weer over die Kemmelberg. Nee, ik kijk nu naar een uh, kopgroep eendrachtig samenwerkend in het zonnetje. Het is uh, lente geworden hier. Aan de kust daar uh, is het nog mistig in België. Daar is het ook een stuk kouder. Maar die kopgroep werkt uh, goed samen en blijft voorlopig nog even uit de greep van het peloton. De peloton trouwens, waar we wel zijn samenwerking hebben gezien. De ploegen die vooraan rijden... zijn Garmin voor Tyler Ferrer. Lotto voor André Greipel en Sky voor Cavendish natuurlijk, de wereldkampioen en voor Boasson Hagen. Dat zijn een beetje de troeven hier die op dit moment uitgespeeld gaan worden. Natuurlijk Omega Pharma, Quickstep, de ploeg van Tom Bonen, die zit daar ook nog keurig in het peloton. Bonen die eh, eergisteren nog de E3 prijs in Harelbeke won en eh, ook deze wedstrijd heel graag voor de derde keer alweer in zijn carrière zou willen winnen. Want hij is de enige dubbele winnaar hier aanwezig in het deelnemersveld van gent Wevel hem.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 Een beetje het idee dat het blok gaat beginnen als ik eerst van het Hof hoor. Ja. Roberto Giacchetti en de scooters en hij save de day. En die scooters, dat is belangrijk, dat is heel lang nagedacht over dit programma. Want van scooters naar motoren, dat is slechts een kleine stap voor het volgende fragment. NOS langs de lijn. Hoe was het ook alweer? ons hart vast natuurlijk, want dit is een schitterende prestatie van Jack Middelburg. Op de televisiemonitoren komt hij in beeld? Ja, hij komt in beeld. Hier komt hij op de chicane voor de finish af. En u hebt het al gehoord van de presentatie, de programma's gaan omhoog. Nou, dat gebeurt op dit moment ook. Hoedjes, petten, programma's, overal waarmee mee gezwaaid kan worden. Wordt mee gezwaaid. Dit is de finish voor Jumping Jack. Jumping Jack Middelburg, gesponsord door IMN, die hem de motorfiets beschikbaar stelde aan hetzelfde kamp van Boet van Dumme. Jack Middelburg heeft de finish, heeft de Grand Prix 1980, de 50ste Dutch TT gewonnen. TT van Assen, jumping Jack Middelburg, die hem wint en de man die het versloeg, staat nu bij Edwin Cornelissen. Dat is Berry sans scholten Goedemiddag, weet u welke race dit was? Nou, ik denk 1980, de TT van Assen. Uh, Jumping Jack Middelburg. Ik, ik had hem ooit die bijnaam nog gegeven. Want hij viel constant van de motorfiets af. En had hij onder zijn motorfiets had hij een plaatje en dat stond te plat. Dat als hij weer een keer eraf was gevallen en de motorfiets lag op de zijkant... kon iedereen zien dat hij te plat was gegaan. Het kan niet missen hè, dat u motorsportverslag heeft bent. U heeft de leren broek aan. U bent zelf ook op de motor gekomen hier naar beeld en geluid. Ja, uh, Zandvoort heeft op dit uh, moment de circuitrun. Het is een gekke huis in Zandvoort. En mijn vrouw zei, nou, je hebt toch een motorfiets? Ga op de motor naar Hulversum. Dat deed je vroeger ook, dus ik ben op de motor inderdaad. Ja, en als commentator lag uw hart ook echt bij die sport? Ja, uh, ja, inderdaad. Ik, uh, ik rijd van mijn achttiende af motor en die doe het toch. Ik ben nu 74, dus ik hou het al een tijdje vol. Uh, ja, maar vroeger deden we heel veel aan motorsport, ook Langs de Lijn. Uh, daarvoor ook bij de Avro en de Tros. En daarvoor bij Piratenzender Veronica. Was dat vroeger meer dan nu eigenlijk? Ja, maar vroeger hadden we ook meer sterren. Uh, hè, we hadden wereldkampioenen in de 125cc motocross, de 250cc motocross, 500cc motocross. Het was een soort legende. Gerrit Wolsing, de tandarts, die werd dan ook de vliegende tandarts genoemd. En we hadden natuurlijk drie hele grote wegreiscoureurs. Uh, Boet van Dulmen, uh, Jack Middelburg, die, die je net nog ja. even hoorde finishen in Assen. En uh, Wil Hartog natuurlijk, hè, de Witte Reus. De Witte Reus inderdaad. Um, we hebben verschillende commentatoren aan het woord gelaten. Verschillende takken van sport. Wat was is nou de manier om de motorsport te verstaan. Uh, nou, er waren diverse manieren. Bij de motocross was het heel primitief. Dan legde de NOS een lijntje. En dan zat je ergens in een bietenveld in Brabant. En dan moest je je maar zien te redden. Uh, de ronde moest je allemaal zelf doen. Eén groot voordeel was er. Er was geen televisie. Nauwelijks televisie. Dus je kon nog wel eens je fantasie de vrije loop laten gaan. Want niemand controleerde het. Ah, u verzonde wel eens wat bij. Nou ja, dat, was ik niet, dat had ik geleerd van Peter Knechtjes. Uh, als, uh, als ik eens een keer wat gemist had of wat, dan nou, kon ik dat later altijd goed praten. Ja, Theo Komen maar... kon er ook wat van hebben Wielrennen. Ja, Theo Komen heb ik nog. Ja, niet alleen bij het wielrennen. Theo Komen hebben we nog meegemaakt bij de Stadion Motorcross in Amsterdam in het Olympisch Stadion. En daar maakte hij echt zo'n gigantisch spektakel. Nou, daar konden de verslaggevers van toen, Jaap Timmer en ik, echt een puntje zuigen hoor. Dus rijke fantasie had u er ook wel bij in het verslaan van die motorsportraces. En qua klank was het een beetje opgefokt, een beetje adrenaline. Ja, natuurlijk, want dat begon, nou, als je nou praat over de TT van Assen... Eh, dat begon natuurlijk al dagen van tevoren met de trainingen... en dan kwam die beruchte TT nacht Nou, dan was het een gezoden mythe daar Assen. Daar lusten de honden geen brood van. En dat begon om tien uur, dan had iedereen nog langs de baan geslapen... onder zeiltjes in de regen en wat dan ook. Eh, veel drank erbij natuurlijk, dat wel. Maar dan om tien uur werden ze wakker geknetterd door de 50 cc-klassen... die bestond toen nog, hadden we ook wereldkampioen in, zoals Jan de Vries met name. Eh, en daarna ging het hele spektakel de honden. 125 cc, 250 cc, 350, 500, Gaan maar door. En de zijspannen waar we ook wereldkampioen in hadden. Herinneringen dus aan de motorsportraces op de TT. Hartelijk dank. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Den Haag, waar ADO tegen FC Twente eindigde in 1-1. Bij de rust het 1-0 door een goal van AB Smollerik. En na de rust Gleinor Plat met de gelijkmaker. Steve McLaren, de coach van FC Twente, hield gemengde gevoelens over aan de wedstrijd i think it's uh, very, mixed. very mixed and uh, i think the team basically showed uh, showed fight come back we could have lost the game could have won it in the end but um not quality not the quality of uh, of 20 and uh, i suppose that's the disappointing so yeah mixed um, you know things were, were down at half time but they uh, they fought back could have won had the chances maar niet de kwaliteit om de game te winnen. Hij zag wel vechtlust, maar te weinig kwaliteit om het af te maken. En zo verspeelt de ploeg van Steve McLean dus weer dure punten in de titelstrijd. Ja, maar dit is normaal in wat een heel tight um, race voor de titel. En nu ziet je het. Ups en downs van from, verschillende from teams. We hebben gewoon een hard maand gehad. Uh, niet goede resultaten. It's time for us to uh, to come back um, because at the moment we're not uh, we're not performing like 20 can perform like we did against PSV. Het hoort wij in de titelstrijd, elke ploeg verspeelt wel eens punten... maar Twente moet nu wel snel zien te herstellen, al dus met is Wel spoedcursus Engels gedaan, een week geleden kon je het niet vertalen. Ben je ah. met een nonna geweest of niet? In, in Vught. In Vught. Heerenveen Venlo, 4-1, Rust 2-0, Elm, jury sheets 2-0, Ruststand. want deed wat terug voor VVV, andermaal Elm en natuurlijk Bas Dost, 4-1. En de ploeg van Ron Jans herstelde zich daarmee goed... van de twee nederlagen in tegen PSV, 1 in de halve finale van de Beker.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 Doet vandaag met publiek. Radio Venlo raakt wat opgewonden, want die dachten dat VVV met 4-1 gewonnen had. Nee, Heerenveen heeft met 4-1 gewonnen. Heerenveen was ook beter dan VVV. En daar moest trainer Tol Lokhoff zich bij neerleggen, ook al had hij nog hoop. Als je dan nog tot 2-1 terugkomt in de wedstrijd, in de tweede helft. Wat je, wat je hoopt, omdat hun ook van de week natuurlijk een wedstrijd zware wedstrijd hebben gespeeld. Ja, dan hoop je van dat het nog kan kantelen, dat je, dat je daar vertrouwen uitput. Dat je gaat voetballen, dat je ook kansen kan creëren.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 Voordat we verder gaan met de wedstrijden van gisteren even naar de actualiteit. AZ tegen RKC, de slotfase. Ronald van der Geer. extra tijd loopt inmiddels met een schot van Snow dat maar net over de goal van AZ gaat. AZ staat nog altijd met 1-0 voor. Maar nog een paar seconden moet men volhouden om uiteindelijk drie punten over te houden. En deze moeizame middag in Alkmaar tegen RKC. RKC drukt wel in de slotfase. Maar ook daar ontbreekt een beetje de overtuiging. Maar de overtuiging zat wel in dat schot dus van Snow. Weer RKC weg met Snow die een paas schreef. Naar de linkerkant doorzien door, door Moijsander Die de bal maar heel ver naar voren roeit. Zodat hij in de handen komt van Jeroen Zoet. Zoet die overigens wel de tweede van AZ heeft voorkomen. Actie van El Tidor. Naar na het bal voorover op het middenveld. Maher weggestuurd aan de rechterkant. Paas op El Tidor die de bal binnen had moeten schuiven. Maar uiteindelijk ontbreekt ook het vertrouwen bij de Amerikaanse spits van AZ. Want hij schoof hem tegen Zoet aan. En dus leeft RKC nog. Dit zal de laatste aanval zijn. Met een ingooi van Van Peppel. op Braber. De bal wordt weggehaald door Viergever. Op de rand van het eigen stroom op gebied. Een duel drost. Elty door nu op de helft van RKC. Dan gaat Eltidoor maar wat goochelen met de bal om de tijd te winnen. Komt uiteindelijk aan de rechterkant terecht. Maar mist dan toch echt de techniek om iets uit te richten. En krijgt die bal dus alleen nog maar bij Jeroen Zoet. En dan maakt Van Hult een einde aan deze wedstrijd. Mooi was het niet. Maar het is uiteindelijk wel efficiënt gebleken. Want AZ wint met 1-0. Dat ene doelpunt van Gudmundsson. Kort naar rust. Is goud waard. Want drie punten voor AZ verdient. Nee, dat zeker niet. Maar lekker ...voor de Alkmaarders, want ze houden in elk geval de compositie vast... ...tot het volgende weekend. Ja, feest dus in Alkmaar de compositie is vast, gaat u zo horen... ...en wij gaan naar de vierde wedstrijd van gisteravond. Een één keer per jaar hoef je geen NEC te zeggen... ...want dat is als je nak nek mag zeggen. 1-1, Rust 0-1 Schöne, die speelt bij NEC dus, en 1-1 Boukari En de doelpuntenmaker van Nek, Lasse Schöne... ...kon na afloop wel leven met het gelijkspel. Gezien de tweede helft uh, ben ik wel blij... Uh, ik denk dat we de eerste helft, een goede eerste helft speelden, veel kansen creëren en had zelf nog wel uh, drie of vier moeten maken. En, uh, maar als je ons dan in de tweede helft ziet, is het totaal, uh, totaal omgekeerd uh, slap. Uh, geen peuls gewonnen. Uh, de tweede ballen waren voor hun, uh, de kansen waren voor hun. Dus dan uh, moet je nog blij zijn dat het nog 1-1 blijft. Uh, dus uh, gezien de tweede helft ben ik wel blij met een puntje. Ja. Het was de doelpuntenmaker van de NEC en die van NAC, de doelpuntenmaker Nordin Bukari, kreeg in blessure tijd ook nog rood. Ja, aan de ene kant ben ik wel blij met die goal. En aan de andere kant is het gewoon. Uh, ja. Ja, het is mo moeilijk om te zeggen, het is gewoon. Uh, ja, voor, voor mijn gevoel uh, aan die rode kaart. Ja. Ik denk ik ga voor, uh, voor alles. Ja. Het, uh, het werd gewoon iets. gewoon rode kaart. Ja, ik was te laat. Hij was te laat dus en wij gaan uh, nog naar twee andere uitslagen. Vrijdagavond doorbrak Groningen de negatieve reeks door met 1-0 te winnen bij Excelsior. En net afgelopen, u hoorde het van Ronald van der Geer, de koploper AZ verstevigt zijn positie middels een 1-0 overwinning. Doelpunt Goedmoedzon op RKC Waalwijk. Want de AZ heeft nu 56 punten uit 27 wedstrijden. Ajax staat tweede met 52 punten uit 26 wedstrijden. Derde FC Twente 52 uit 27 en vierde PSV 51 uit 26. Vijfde Heerenveen ook 51 punten, maar dan uit 27 wedstrijden. En zesde Feyenoord, 48 uit 26. Onderaan, veertiende NAC Breda, 30 uit 27. Aden Den Haag heeft 29 punten, daar staat vijftiende. Dan VVV, 25 uit 27. 18 uit 27 heeft Excelsior, dat voorlaatste staat. En hekkersluiter is De Graafschap, 16 uit 26. Nog drie wedstrijden te gaan vanmiddag straks om half drie. Herakles tegen Utrecht en De Graafschap tegen Feyenoord. En later vanmiddag.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 Manhattan Island serenade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 Ja, favoriete muziek van Herman van der Velde. Uiteraard nog steeds iedere dag. De oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. We gaan even door naar Gio Lippens, Gent -Vevelen. Weinig opwinding voorlopig nog in de koers. Want het kopgroepje dat heeft nog steeds de ruimte gekregen. De voorsprong loopt wel terug. Het was maximaal 9 minuten. Inmiddels tot onder de 8 minuten teruggelopen. Maar die 9 die houden toch behoorlijk lang stand. Tot aan die bergzone. Waar we straks aan gaan komen. En dan zal het allemaal echt serieus gaan beginnen. Daar zullen toch ook de grote ploegen tempo gaan maken. Daar zullen zeker de mannen het gaan proberen. Die niet over een vlijmscherpe sprint beschikken. Maar als je kijkt naar het de deelnemersveld en je kijkt naar. De sprinters die hier aanwezig zijn. Dan zijn ze er echt allemaal hoor. Tom Bonen is er. Mark Cavendish is er. André Greipel. Greg Henderson. Bozic. De man die vorig jaar nog bij uh, Vacan Solare. Tegenwoordig bij Astana. Van Avermaat Hushoff van BMC. We hebben Houtarovic. We hebben Gos Oscar Freire natuurlijk. Peter Sagan. De laatste tijd ook uh, weer bijzonder goed in vorm. Een man die echt alles kan wonnen of werd ook nog knap in de pelotonsprint in Milaan-San Remo... ...achter dat triootje dat op kop lag. Kwam die toch ook als eerste over de finish. En dan hebben we roegas, de Spaanse kampioen... Mark Renshaw van Rabobank gaat het eindelijk eens een keer lukken daar met dat treintje. Tyler Ferrar en Daniele Benatti en natuurlijk Marcel Kittel... ...de sprinter van die kleine Nederlandse ploeg 1 t 4 i ...die langzaam groeit naar een grote status en mogelijk in de Tour de France gaat rijden. Daar gaan wij tenminste allemaal wel van uit. Kittel dus... De man die hier gebracht zal gaan worden. Maar dan moet het wel op een massasprint uitdraaien. En er zijn er genoeg die zullen proberen om het anders te laten lopen. We hebben natuurlijk ook wel solisten. We hebben mannen die goed over de kasseien kunnen. We hebben mannen die die klimmetjes goed aan kunnen En die zullen ongetwijfeld proberen weg te rijden. Zeker als ze straks op de Kemmelberg aankomen. We kijken naar de kopgroep. We weten dat we nog 101 kilometer te rijden hebben. En dat het verschil tussen het peloton en de kopgroep is teruggelopen na 7 minuten en 22 seconden. Eén voetbalwedstrijd. Gehad, vandaag nog drie te gaan. Het is spannend bovenaan in de eredivisie. Want je moet misschien wel vierde worden om rechtstreeks te plaatsen... voor Europees voetbal. Als Heracles bijvoorbeeld de beker wint. En als je tweede wordt, speel je voorronde. Kortom, iedereen rekent, iedereen doet. Herenveen won al, Twente speelde gelijk. En ook AZ won net. En dat betekent dus dat Feyenoord de punten moet gaan ophalen op de Vijverberg. En Feyenoord zo goed tegen topploegen. En Richard van der Maanden, dan zeggen ze een hele week in Rotterdam... tegen deze wedstrijd zien we een beetje op. Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de spelopvatting, denk ik, van de Graafschap. Heel negatief, heel verdedigend. Maar goed, het is bijzonder sfeervol op de Vijverberg in Doetinchem. Veel blauw-witte vlaggen, stijf uitverkocht. Dat was het twee weken geleden al. 12.000 toeschouwers en de spelers van de Graafschap en Feyenoord. Wedstrijden die vaak bol staan van spektakel. Die komen op dit moment het veld op onder leiding van scheidsrechter Kuipers. 12.000 toeschouwers dus hier. En het enige wat eigenlijk niet goed is vanmiddag, tenminste tot nu toe, dat is het veld in erbarmelijke staat. Al eens vergeleken de afgelopen weken met een toendra, Dus wat dat betreft uh, zal dat voor de ploeg die het spel moet maken, en dat is toch Feyenoord, is dat natuurlijk niet in het voordeel. De Graafschap op de allerlaatste plaats met 18 punten, of met 16 moet ik zeggen. Kan vandaag bij een overwinning de laatste plaats weer opnemen overdoen aan Excelsior dat vrijdagavond uh, verloor van FC Groningen en Feyenoord. Ja, Feyenoord wil natuurlijk de hoop levend houden op een eventueel kampioenschap. Een vol uitvak, een vol stadion. We gaan het afwachten. De wedstrijd gaat over enkele minuten beginnen. En ook zometeen gaat beginnen Heracles tegen FC Utrecht. Frank Ulaart is voor de afwisseling Herakles een keer begonnen met een uh, eerronde. Nee, maar het is eh, nog wel iedereen hier in de feeststemming. Het, het hoeft geen ronde te doen, want het publiek eh, zit keurig netjes rondom het veld. En is nog helemaal in de roes natuurlijk van het bereiken van de uh, bekerfinale. En dat geldt ook voor iedereen in de organisatie. En uh, met mij dus ook in een soort van uh, feeststemming. Al 10.000, meer dan 10.000 kaarten zijn er weg voor de finale. In twee dagen tijd die Heracles dus bereikte. in de Diep in de verlenging tegen AZ. En van de 17.000 beschikbare. Dus iedereen heeft hier heel erg veel zin in die finale. Morgen is er dan nog de vrije verkoop die hier gaat beginnen. Nou ik vrees echt dat je voor de deur moet gaan liggen om kaartjes te halen. En aan internet gekluisterd razendsnel moet klikken om nog in de Kuip terecht te kunnen komen. Als je Herakles daar wilt aanmoedigen. En vandaag ja, het stadion als altijd natuurlijk helemaal vol. Iedereen nog vol van het bereiken van de bekerfinale. En er moet vandaag nog even gewonnen worden van Utrecht. Want beide ploegen staan gelijk de winnaar kan nog meedoen voor plaats achter verliezer moet naar beneden kijken. En hopen dat ze niet op na-competitieplekken terechtkomen. We gaan over, uh, ja, eigenlijk op ieder moment beginnen aan deze wedstrijd. En ook ieder moment gaat beginnen. Een Nederlandse deelnemer, klinkt dat mooi. Aan de 500 meter bij de mannen, Sebastian Timmerman. Ronald Mulder is de naam afkomstig uit Zwolle. 26 jaar, twee weken geleden in Berlijn. Zij zijn ploeggenoot Stefan Groothuis. Ik de 500 meters hier niet bij die Wereldbekerwedstrijden. Ik richt mij op de 1000 en de 1500 meter. Nou, met succes. Groothuis is wereldkampioen geworden op de 1000 meter. En daardoor kreeg Ronald Mulder als reserve de kans om nog wat van zijn teleurstellende seizoen te maken. En hij greep die kans, want hij uh, bemachtigde het, de laatste startpositie, uh, het laatste startbewijs voor deze 500 meter. Ronald Mulder raakte zijn Nederlands record dit seizoen kwijt aan zijn ploeggenoot Jan Smekens. En hij nog niet van start voor de rit tegen uh, Yuya Oikawa uit Japan. Dat is een uh, kleine Japanner van uh, 31 jaar toch inmiddels al wel weer. Want Oikawa maakt de valse start. Die uh, was te vroeg omhoog gekomen vanuit de startpositie. En de starter had dat in de gaten. Geeft mij de gelegenheid om te ver vertellen dat we een pol aan de leiding hebben. Als we zes ritten hebben gehad op deze 500 meter. Eerste serie bij de mannen. We zitten dus op de helft. Ronald Mulder de eerste Nederlander. Michel Mulder zijn tweelingbroer dadelijk nog in de baan. En Jan Smekens ook. Maar Arthur was die tegenwoordig getraind wordt door Jeremy Worderspoon. Nou, die weet hoe je in de 500 meter uh, moet rijden. Die uh, bewijst dat hij uh, de lessen van Worderspoon uh, goed heeft opgepakt. 35-11 de snelste tijd voor hem. Mika Pautela 35, 17 voorlopig op de tweede plaats. En Laurent Debreu, een Canadees talent, met 35-19 op de derde plaats voorlopig in deze eerste serie. Dat zit dicht bij elkaar. En dat zijn tijden die Ronald Mulder dit seizoen hier in EREV nog niet heeft verreden. Nu is hij wel goed weg. De tweede start tegen Jui. Ja, Oikawa was goed. 35 en uh, uh, 11. Dat is dus de tijd die hij moet rijden. Oikawa ze was altijd sterk op 100 meter. 9,54. Maar de Japaner heeft dan vaak last van dat uh, volle rondje. Daar valt hij vaak wat stil. 9,77. Van Mulder. Oh, missertje bij Ronald Mulder. Bij het oprijden van de kruising. Daar verliest hij tijd mee. Daar verliest je honderdste mee. Oikawa komt naar uh, Ronald Mulder toegereden. En de Japaner gaat onderdoor bij Mulder in uh, de binnenbocht. Met een uh, meter of anderhalf, twee, komt hij daar de bocht uitgereden. Mulder komt nog. Nog wel terug in de laatste meters, maar de tijden... Ja, Oikawa 35-10, dat is de snelste tijd. Een honderdste sneller dan Arthur was. En uh, Ronald Mulder 35 22 vijfde tot nu toe. Radio 1, het NOS Journaal. Het is twee minuten over, half drie. Mark Visser...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 De VS heeft een schadevergoeding betaald vanwege bloedbad... dat twee weken geleden in Afghanistan werd aangericht... door een Amerikaanse militair. Families van de gedode slachtoffers krijgen zo'n 50.000 dollar. En voor gewonden is ongeveer 10.000 dollar uitgekeerd. Het OBAR-ministerie in Frankrijk zegt dat de broer van Mohamed Merah... medeplichtig is aan de moorden in Toulouse en Montauban. De broer Abdelkader Merah is in Parijs ondervraagd... door de Franse Veiligheidsdienst. De 29-jarige Abdelkader zou gezegd hebben dat hij trots is op Mohamed... Hij ontkent dat hij van de plannen van zijn broer afwist. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter. En dat is het belangrijkste nieuws van moment. Sportradio NOS op één. NOS Radio Amsterdam. de Leijn. Kort bulletin om half drie, Frank Wielaard. We hebben toch niks gemist? Ja zeker heb je wat gemist. Uh, tweede kans van de wedstrijd vliegt er gelijk in. 1-0 voor Herakles. De voorzet van de mee opgekomen looms zoals de linksback dat altijd doet bij de ploeg uit Almelo in de punt van de aanval Armenteros. Hij scoort zijn derde goal van uh, dit seizoen en uh, zet Herakles in de openingsfase van deze wedstrijd al meteen op een 1-0 voorsprong in eigen huis tegen FC Utrecht. En dan die belangrijke wedstrijd ook net begonnen. De graafschap Feyenoord Richard van der Made. Vier minuten zijn we bezig op de Vijverberg. Het is nog 0-0. Weinig nog gebeurt. Het is Feyenoord dat het meeste balbezit heeft al een beetje loerd op Guidetti Die op de rand van buitenspel er bijna vandoor ging. Maar verder hebben we nog weinig hoogtepunten gezien. Tot nu toe in deze wedstrijd in Doettingen. Nou, we weer fietsen. Gent, Wevelgem, Gio -Lippus. We moeten nog heel lang wachten op de Kemmelberg. Maar hoe zijn de ontwikkelingen? De ontwikkelingen zijn er niet echt wel net een valpartijtje geweest waarbij Zwijn Tuft ooit zilveren medaillewinnaar op het wereldkampioenschap tijdrijden. Dus een Canadees toch wel een vreemde vogel. Maar hij ging midden op de weg, ging hij onderuit. De rest van het peloton kon hem redelijk ontwijken. Maar ook hij zit inmiddels op de fiets. Het is een valpartij zoals de Vlamingen dat zo mooi zeggen. Zonder erg, zonder al te veel schade. Uh, niet zoveel schade bijvoorbeeld als Fabian Cancelara afgelopen vrijdag eergisteren opliep in de E3-prijs. Toen die vol werd aangereden door Carlos Barredo. Die kwam uit de bocht. Cancelara stond net eventjes aan de kant met een mechanicien ze wiel te verwisselen na een lekke band. En Baredo knalde vol op Cancellara. En die is vanochtend aan de start verschenen met een, toch wel een grimas op zijn gezicht. Van pijn vertrokken gezicht. Hij heeft veel last van de rug. Moest langdurig behandeld worden. Met name gisteren. En uh, hoopt in ieder geval dat hij weer een beetje in staat is om er nog een aardige koers van te maken. We zien nu ook weer de rust van Katusha terugkomen bij de kopgroep. Vladimir Isaychev. Want uh, die moest zojuist even iets doen wat de meeste coureurs onderweg wel moeten doen. Maar dan zoeken ze meestal een rustig moment. Hij moest plassen. Maar dat was een beetje lastig in die kopgroep. Met de camera's erbij. Dus liet hij zich afzakken. Ging die keurig even aan de kansen behoefte doen. En daarna weer op de fiets gesprongen. Om weer bij de kopgroep aan te sloten. Inmiddels dus gewoon weer negen man aan de leiding. Het verschil loopt wel heel langzaam terug. Jeremy Hunterman van Sky. Ploegmaat van Cavendish. voerde de tempo aan aan kop van het peloton. Voorsprong inmiddels teruglopen Naar 7 minuten en 8 seconden. Nog 96 kilometer te koersen. Zo net de jongens, die wielrenners. We gaan naar met... Door naar het schaats uit WK-afstanden in Heroen. Die tijd van Oikawa was de snelste. Maar die blijft niet lang staan, Sebastiaan. Dimitri Lopkov heeft of even uh, versteld uh, doen uh, laten staan: 34-87. Maar een tiende boven het uh, baanrecord. Het baanrecord van Q. Lee. De regerend wereldkampioen die we ook al in actie hebben gezien. Maar Lee valt tegen. En nu in de baan twee Japanners. En Giorgi Kato wint het duel van Nagashima. Rijdt ook een 34er. Giorgi Kato, de oud wereldrecordhouder 34-93 voor hem, 35-60. Voor Nagashima. Dat is een flinke tegenvaller. Want van Nagashima had ik wel meer verwacht. Qua Lopkov dus aan de leiding. Met 34, 87. 600ste daarachter. Kato op de tweede plaats. En Oikawa met 35, 10. Op de derde plaats. Ronald Mulder inmiddels teruggezakt naar de zevende plaats. Ronald Mulder dus in actie gehad. Nu zijn tweelingbroer Michel Mulder. Dat is trouwens uh, voor de eerste keer in de geschiedenis dat we, een, uh, tweede, dat we tweelingbroers hebben in één en dezelfde wedstrijd bij een WK-schaatser. Michel Mulder is de oudste van de twee. 10 minuten is hij ouder dan uh, Ronald Mulder, maar stond eigenlijk tot dit seizoen en tot en met het begin van dit seizoen ook nog wel een beetje in de schaduw bij zijn broer, in de schaduw van zijn broer van Ronald Mulder. Maar Michel Mulder is uit die schaduw uh, getreden en is misschien wel Ronald Mulder voorbij gegaan in dit seizoen. Michel Mulder stond op het podium van de wereldbekerwedstrijd, dat was hier in Heerenveen, dat was uh, drie weken geleden toen hij tweede werd. En uh, twee weken geleden won hij voor de eerste keer in zijn carrière meteen ook een wereldbekerwedstrijd, dat was in Bellijn met een 35er, 35-0-1. Nu moet het sneller gaan, wil hij in ieder geval uh, in deze eerste serie aan de leiding gaan. Hij gaat het opnemen tegen een 27-jarige Canadees en dat is Jamie Gregg. Michel Mulder dus de tweede Nederlander in actie op deze 500 meter. De rit hierna komt Jan Smekens tegen Pekka Koskela. en in de laatste rit komt de Olympisch kampioen in actie, Tabemo tegen de Amerikaan Tucker Fredericks uit Korea en Amerika. Dus nu Michel Mulder geconcentreerde blik naar voren. Hij was ook ongelooflijk. Gespannen toen ik hem vanmorgen tegenkwam bij het ontbijt. Maar hij is goed gestart. Geen missertjes in die eerste meters. En direct probeert hij die, uh, die schaatsslag zo goed mogelijk op te pakken. Opent sneller dan Jamie Gregg. De 9,66 voor Michel Mulder. 9,77 voor Gregg. Dat uh, snelle stappen door die eerste binnenbocht heen. Waar je duidelijk kan zien dat Michel Mulder in de zomer ook veel op de skielen staat. En met succes. Michel Mulder nu naar de buitenbocht toe. Heeft zijn coach gepasseerd, Gerard van Velde. Die heeft er veel bijgebracht dit seizoen. Die progressie die Michel Mulder gemaakt. Heeft. Hij ligt voor op Jamie Greg, 34'87. Greg komt terug, 34'87. 87 de te kloppen tijd. Het worden 34ers. Michel Mulder wint net de rit. 34'99 99 Frem, voor voorlopig op de derde plaats. En wij gaan weer even naar Frank Wielaard, Herakles-Utrecht. Is er alweer wat gebeurd, Frank? Nee, niet uh, sinds die 1-0 in ieder geval. Geen hele grote kansen meer gezien voor uh, Herakles. Dat uitstekend begint aan deze wedstrijd. Negende minuut zijn we inmiddels uh, beland. En Utrecht zal zich toch een beetje rijk gerekend hebben. Overtreding op Armenteros op de helft van uh, FC Utrecht. Aan de linkerkant gaan ze zo een vrije trap nemen. Oh, Dat doen ze kort. Ze gaan niet met het hele spul naar voren. Uh, Herakles wel even die wedstrijd controleren en voetballend tot uh, kansen komen. Utrecht zal zich toch een beetje rijk gerekend hebben met uh, het centrale duo dat achterin bij Heracles ontbreekt. Uh, dat zijn uh, Van der Linden en Rienstra, beide heren zijn geschorst. Jason Davidson, een twintigjarige Australiër maakt vandaag zijn debuut voor Heracles. En Te Wierik zijn de twee centrale verdedigers vandaag. En als je dan ook Overtoom nog mist, Douglas nog mist, dan uh, hebben ze wel wat problemen in de Personele bezetting bij Heracles. Maar dat hebben ze dus prima opgelost. Door snel een doelpunt te maken. Dat helpt het vertrouwen. 1-0 e is het voor Heracles tegen Utrecht. Snel terug naar Heerenveen, de voorlaatste rit op de 500 meter, Sebastiaan. Met de Nederlandse recordhouder in de baan, Jan Smekens. Dit seizoen snoepte hij dat de Nederlandse record af van zijn ploeggenoot van Ronald Mulder. Dat was iets wat hij nog niet op zijn naam had staan. Wel al veel Nederlandse titels, ook wereldbekerwedstrijden gewonnen. Dit seizoen ook nog een keer in Astana. Daarnaast nog drie keer op het podium gestaan. En vorig seizoen was Jan Smekens de derde Nederlander, ooit die op het podium stond. Van de weken afstand op de 500 meter. Vorig seizoen pakt hij de derde plaats achter Kuyugli en Giorgi Kato. Nu staat hij in de baan in de voorlaatste tegen de Vind, Pekka Koskela. Die wisselvallige Vind. De ene week is het alles, de andere week is het niets. En soms verschilt het zelfs per uur. Jan Smekens goed vertrokken tegen die grote, sterke beer van een Vind. En ze gaan gelijk op naar de eerste 100 meter. 9,69 voor Smekens. 9,70 en 100. Langzamer Koskela. Smekens bijna onderuit. Wat een misser in die eerste binnenbocht met zijn hand naar het huis. Bovenlichaam kwam omhoog. Ja, dat zijn momenten waar je dan heel veel tijd verliest. En vooral op zo'n 500 meter gaat het erom. Wie maakt de minste fouten? En die kan... Kan dan wereldkampioen worden. Nou, Smeekens maakt een grote fout. En daarmee vergooit hij meteen deze race. En de kans op een wereldtitel. Koskela dende doort. En rijdt de snelste tijd. 34,87. Oeh. Maar Koskela gaat ook hard onderuit. Direct naar de finish. En blijft ook eventjes op het ijs liggen. Zijn pak ook aan de rechterzijde gescheurd. Dat kan wel even duren. Oeh. Koskela staat nu weer op. Maar dat pak dat is helemaal gescheurd. Maar hij heeft wel de snelste tijd. Want uh, hij is uh, trouwens gelijk met uh, Dimitri Lopkov. En in duizendste is Koskela. Nou, dat moeten we dan nog eventjes gaan bekijken. Of wie dan de beste he de tijd heeft in duizendste van seconden. Maar Lopkoff en Koskela, 34'87, allebei aan de leiding. Michel Mulder, de beste Nederlander tot nu toe. Dadelijk de laatste rit bij Mo Tucker Fredericks. Lopkov en Koskela. Wij hebben Postema en Van der Velde En die zijn sinds half drie in stil geworden. Want het is hun club Feyenoord speelt tegen de Graafschap. Richard van der Maarden. En Feyenoord moet het spel maken in deze wedstrijd tegen de Graafschap. Stand 0-0. 11 minuten gespeeld. En het is Feyenoord dat nu ook weer het balbezit heeft op de eigen helft. Aan de linkerkant met Cabral. Wordt verdedigd door Nalban Toglu. De bal gaat terug naar El Amadi. Die zojuist zorgde voor de eerste kans namens Feyenoord. Goede actie aan de rechterkant. Voorzet bij de tweede paal. En daar was Bakal met een halve kopbal... Dat niet veel opleverde. Slechts een hoekschop voor Feyenoord. Pakal terug van een schorsing. Hetzelfde geldt ook voor Nelom. Maar hij zit misschien toch wel verrassend op de bank. Ronald Koeman heeft gekozen voor Stefan de Vrij. Die samen met Rondvlaar in het hart speelt van de verdediging. De Graafschap nu met de opbouw van achteruit. De bal gaat van de winter naar Jan-Paul Zeiss. De Graafschap dat de laatste acht wedstrijden hier thuis verloor. En nu over de helft is met een lange bal richting vermoed. De rechts midden en die kan de bal dan net binnenhoud. Speelend terug naar Nalban Toglu. Nalban Toglu probeert dan Cabral te passeren. Dat mislukt. Toch vermoed met een sliding, Waardoor de Graafschap het balbezit houdt. Met Leon Kaak. Vandaag in de basis. 20 jaar jong. Afkomstig hier uit de Achterhoek. En de Graafschap speelt de bal dan nu op eigen helft rond. Met Zijs en Jansen. De twee centrale verdedigers. Wormgoor haakt gisteren op de laatste training af. 12,5 en minuut zijn we onderweg op de Vijverberg. Het is 0-0. De laatste rit in Heerveen op de eerste 500 meter. Sebastian Timmerman. Met de Olympisch kampioen Thaybun Mo in de binnenwagen. gestart tegen Tucker Fredericks uit de Verenigde Staten. 9,59 voor Thaybun Mo. 9,66 voor Tucker Fredericks. 34,87. Dus de te kloppen tijd van Lopkov. en Pekka Koskela... die met z'n tweeën daar bovenaan staan. Thaybun Mo ook altijd wel goed op WK-afstanden. Maar hij behaalde nog nooit een medaille. Dat heeft de Olympisch kampioen nog niet voor elkaar gekregen. Fredericks wel een keer op de derde plaats. Nog altijd Mo aan de leiding. Vordewijk komt niet meer terug. Moba houdt de voorsprong in de laatste 50 meter... en rijdt de snelste tijd met 34-80. 70ste sneller dan uh, Koskala en uh, Lobkov. 700ste is het verschil straks in de tweede omloop. Naar hen toe. De vierde plaats gaat voorlopig naar Kato. 1300ste achter Maar Michel Mulder doet prima mee om de medailles. Staat vijfde naar de eerste serie op 1900ste van de eerste plaats van Tijbermo. Ronald Mulder op 4200ste. Dat is al veel. En door die misser kan Jos Mekens, die al bijna op een seconde achterstand staat, een medaille wel vergeten. Uit 1982, Rosalind van Vitesse. Uitslagen uit de vrouwenhoofdklasse hockey. Kampong tegen Mop 1-4. Oranje-zwart Laren 1-4. SRC tegen Amsterdam 1-2. Rotterdam Hurley 0-0. Pinoquet HCKZ 3-1. En Den Bos tegen HDM is 3-1 geworden. Laren, Den Bos en Amsterdam zijn zeker van de play-offs. SCRC gaat ongetwijfeld de vierde club worden. sluiten nog steeds, Klein Zwitserland. Drie punten uit, 18 wedstrijden. Dan gaan we naar het mannenhockey. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even een prachtig fragment draaien van de man die al 39 jaar hockey doet. Op deze zender. NOS langs de lijn. Hoe was het ook alweer? Nederland met nog 10 uh, seconden te spelen. Kan het natuurlijk niet meer mis. 2-0 uh, gaat Nederland hier winnen van uh, Spanje. De bronzen medaille wordt nu afgetikt, afgeteld. En de speelsters zijn blij, zijn uh, wel degelijk blij met uh, die plak. 2-0 wint Nederland uh, van Spanje. Aangeet Boomgaard scoort in de eerste helft. Uh, een strafcorner Carol Taten in de tweede helft. Een uh, goed doelpunt. Een wedstrijd die gemaakt is door de aanvallende Spaanse dames. Een wedstrijd die gemaakt is door de instelling die Mark Lammers, de Volgen nu van Tom van het Hek die zijn laatste wedstrijd als bondscoach op de bank zat. Ja, laatste wedstrijd. Ze zeiden altijd als dat niet zo goed gaat kun je nog bij de radio gaan werken. Ja, dus Toen ben ik meteen bij Langs Langsverlijn gaan werken. Gerard en ik zijn 39 jaar, maar ik geloof dat ik je een jaartje tekort gedaan heb. Hè? Je doet al 40 jaar hockey.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 De eerste uitzending maakte voor langs de lijn vanuit Watford en Engeland. Groot-Brittannië, de ploeg waarvan jij ooit gezegd hebt... ik kan me niet heugen dat we van ze verloren. Ja. Nou, dat, deden, dat deden jullie toen in Los Angeles wel, bij die Olympische Spelen. Maar die wedstrijd werd in ieder geval wel gewonnen van, van Groot-Brittannië. Met 1-0 in Watford was dat. 19 maart, 72, jongen. Het wordt een oude mannenverhaal als we niet oppassen. En waar, maar, waar ben je nu, Gerard? Want, ik, uh... ik zit nu in het, het historische, sportieve, historische middelpunt... van het Nederlandse hockey, het Wageningen Stadion. Waar we vele, vele successen en vele, vele nederlagen ook hebben meegemaakt. Met het Nederlands hockey, clubhockey, eh, landenhockey natuurlijk. Mooie toernooien hier gewonnen. Ja, het Wagenerstadion natuurlijk. En dan kijken we naar de topper in de hoofdklasse bij de mannen. De topper tussen de nummer 1... Amsterdam, 34 punten uit 16 wedstrijden. En de nummer 2, Rotterdam, 32 punten uit 16 wedstrijden. Dat is nog niet vaak voorgekomen, hoor. Dat die twee, nummer 1 en 2, staan in de, in de top 4 van de Nederlandse hoofdklasse Competitie. De traditionele top 4, waar natuurlijk Bloemendaal bij hoort, die valt een beetje uit elkaar. Rotterdam is een nieuwkomer, heeft al een paar keer geroken aan die play wedstrijden. Maar heeft dit jaar gewoon een goede ploeg. Een goede ploeg, die drijft op natuurlijk de strafcorner van Roderick Weusthof. Uh, hij heeft er al 26 in geslagen. Dit seizoen. Hij gaat volgend jaar, Tom, je zal het je heugen, naar uh, Kampong. Om te kijken of Kampong misschien wel kampioen van Nederland kan worden. Met zo'n strafcorner. ik de dus te tegen... oude spelers kopen, Gerard. <laughs> nee. moet je de nee. ook nog even uitleggen. <laughs> <laughs> Jawel, je kan, je kan ze er altijd weer uitzetten. Ja, maar, maar... Ja. Dan moet je ze weer terughalen, zoals bij Taker Takema is gebeurd. En hij is de tegenstrever natuurlijk van Rodrik Weustoff hier in deze wedstrijd die zal gaan. Ik denk het eigenlijk wel: rondom die strafcorner. Is het Weustoff of is het Takema die hier of uh, Rotterdam of Amsterdam de overwinning zal uh, geven? We zijn inmiddels drie minuten oud hier. Het is nog steeds 0-0. Weinig gebeurt natuurlijk hier in dat Wagensstadion. Van weer fietsen Gent Weverhem. het verschil was rond de zeven minuten met de kopgroep en de achtervolgers nog steeds hier Inmiddels alweer teruggelopen, Twan, na 6 minuten en 18 seconden. 87 kilometer nog te rijden. En de heren die rijden in Gent-Wevelgem, zou je toch lekker zeggen, blijf in Vlaanderen. Maar rijden nog steeds over Frans grondgebied. Toch een, ja, een beetje een no-man's land is het eigenlijk daar. Een streek waar je niet echt graag op vakantie zou gaan. Met heel Vlaams klinkende namen. Winnenzelen, Droogland, Steenvoorde, Oudezele, Bavinkhoven, Okselaren en Kassel. Alleen Kassel, daar kwamen de peloton inmiddels twee keer doorheen gekomen. Dat ziet er al. Allemaal heel pittoresk uit met een hele mooie smalle poort. Waar dat hele peloton zich doorheen moest wurmen. En waar het tempo dan toch ook wel weer even stilviel in die achtervolging. We zagen de mannen van Green Edge op kop rijden. Dat zijn de ploeggenoten van Matthew Goss, Vorig jaar nog winnaar van Milan Sanremo. Heeft alles gezet op deze koers. En uh, zij hebben het tempo in elk geval weer wat opgevoerd. Zodat uh, de voorsprong straks ongetwijfeld onder die zes minuten zal zijn gezakt. En dat uh, deze negen mannen die nog steeds uh, vooraan rijden. Dat die toch weten dat uh, ...hun vlucht zinloos is geweest. Maar dat wisten ze eigenlijk al op het moment dat ze wegrijden. 86 kilometer nog te rijden in een zonovergrote landschap. Dat wel. Nog even Frankrijk. We hebben twee keer de Kasselberg gehad. Zo meteen de Katsberg en Le Vermont. En dan komen we gewoon weer in Vlaanderen met het peloton. We gaan naar de Graafschap tegen Feyenoord. Richard van der Maaten. Weten ze eigenlijk in Doetinchem dat zo'n uh, veld twee doelen heeft? <tie> ja. Ja, je bedoelt de spelopvatting van de graafschap, Ja, dat je, ook mag aan, dat je ook kan proberen een goal te maken, mag dat ook, of niet? Ja, het is zo pover in balbezit al weken lang Tom, bij de graafschap. En uh, kansen zijn er ook nauwelijks, hoewel vorige week de graafschap best redelijk nog speelde in de slotfase tegen FC Twente. Toen eindelijk dat vijandige doel ging opzoeken. Drie enorme kansen kreeg op de gelijk maar wel verloor met 2-1. En ook na anderhalve minuut toen uh, heel goed begonnen en scoorde via El Hasnoui. Nu is het tegen Feyenoord nog steeds 0-0. 23 minuten zijn we bezig. En weer datzelfde beeld. De Graafschap verdedigt en Feyenoord valt aan. Maar Feyenoord speelt nog niet echt goed in een vrij laag tempo. Nu misschien een kans voor de Graafschap aan de rechterkant. Met een voorzet van El Hasnoui. Poupon raakt de bal wel, maar niet echt goed. Stuit het dan over de achterlijn. En dan heeft dat toch een voetje aangezeten van een Feyenoord-verdediger. Blijkbaar, want de Graafschap krijgt een corner. El Hasnoui gaat snel daarnaartoe om de corner dan kort te nemen met vermoed. De voorzet komt bij de eerste paal richting Poupon. Weggehaald door Klaasie. Opgevangen door El Amadi, Maar nu nu zit de Graafschap wel even kort op. Verdedigt goed vooruit. Maar het is vooral fijn hoort dat deze wedstrijd tot nu toe bepaald nog niet echt grote kansen heeft weten uit te spelen. Eén mogelijkheid was er voor Guidetti. Aan de andere kant een halve kans voor Poupon. Maar meer, en dat valt toch wat tegen, hebben we nog niet gezien. Met name natuurlijk valt dat tegen van de ploeg van Ronald Koeman. Die de doelstelling naar de boven heeft bijgesteld. Feyenoord moet nu vierde worden in deze competitie. Heeft Koeman tegen zijn spelers verteld. En dat allemaal natuurlijk naar aanleiding van de bekerfinale die Heracles Almelo gaat spelen. Het is na 25 minuten voetballen bijna hier op de Vijverberg in Doetinchem nog steeds een beetje teleurstellend. 0-0 met heel weinig kansen. Gaan wij meteen maar even naar die bekerfinalist toe. Heracles tegen FC Utrecht. Frank Wielaert. Nog altijd op die 1-0 voorsprong dankzij die hele snelle goal in de derde minuut al van Armentero en Heracles heeft ook de kansen gehad om die voorsprong uit te bouwen. Via een vrije trap van Everton. Goed ingeschoten, maar ook uitstekend gekiept van Fernandes. Die voorkwam dat die 2-0 uiteindelijk ook op het bord kwam. Daarna nog een hele grote kans gezien voor Armenteros op aangeven. Van Duarte kopte hij en ook op dat moment stond Fernandes goed in de weg. Maar ook Utrecht is al een paar keer gevaarlijk dicht in de buurt van Pasveer geweest. Alleen heeft Pasveer nog geen bal uit zijn doel hoeven ranselen. Nu de doelman van Heracles in balbezit. Daar waar de ploeg uit Almelo de bal achterin even rond speelt de man die vandaag zijn debuut maakt bij Heracles, stuurt Looms de diepte in. Alleen Looms kan het duel van Van der Marel niet winnen, want Van der Marel loopt wat dichter bij de bal. Maar als die bal dan uiteindelijk weer valt op het middenveld, dan is Heracles toch weer een ploeg in het bezit daarvan. Kwanza zoekt in de breedte breukers op bij de cornervlag aan de rechterkant, nu het duel aangaan. Met uh, Bulthuis die weer terug is van een schorsing bij Utrecht. Bulthuis wint dat duel en dan kan Utrecht eraf komen. Maar durft het dat ook op een uh, vol tempo te doen met Duplan aan de rechterkant? Durft het dat wel degelijk? Het is uh, Kwanza die te laat het is. De paas richting de Moesje die wordt ondersteboven gelopen in zijn rug. En tegelijkertijd uh, wordt de bal weggekopt achterin bij Herakles. De man die de overtreding maakte, Feynovici, die komt daarmee weg. Het was in het strafschopgebied waar de moesje even wachten op Fajnovic op het moment dat hij de bal aangespeeld krijgt. Nu een overtreding gezien op het middenveld ter hoogte van de middenlijn voor de FC Utrecht. Dat dus ook is begonnen aan deze wedstrijd. Maar de eerste echte serieuze kans tegen Iraklis nog moet krijgen. 1-0 voor de ploeg uit Almelo. Amsterdam, Rotterdam, het hockey. Heeft de oude of de nieuwe strafcorner-specialist van Nel Zelte gescoord, Gerard? Niet één strafcorner-specialist. Oh? Simon Childs, de Nieuw-Zeelandse speler van Rotterdam. Ja. Na zes minuten spelen, 1-0 voor Rotterdam. Maar op dit moment misschien wel die strafcorner. En dan voor Amsterdam. De eerste corner is voor Amsterdam kort op dat doelpunt van Childs. Hij gleed de bal bij de verste paal, bij de rechterpaal. Uh, prachtig in het doel. En uh, dat betekent dat Rotterdam hier meteen de eerste klap uitdeelde tegen Amsterdam. Amsterdam dat natuurlijk als koploper en als landskap denkt dat het deze wedstrijd gaat winnen, moet gaan winnen, om aan te tonen dat ze wel degelijk terecht op de top staan van die ranglijst. Maar met twee punten verschil kan Rotterdam met een overwinning hier natuurlijk uh, die eerste plek overnemen op Amsterdam. En Rotterdam is daar uitstekend uh, aan begonnen. Heeft gescoord via Samuel Childs Hij moet nu in de defensie. Pierman Blaak, die staat uh, op de lijn en ziet een van zijn spelers uh, weggestuurd worden bij die strafcorner. Dat gaat allemaal tijden duren. En kijken of Taken Taken maar nu wel gaat scoren. Of die meteen Amsterdam gelijk Komt Takema, Takema. En die gaat er gewoon in. Keihard diagonaal in de verste hoek. En binnen twee minuten is het 1-1 bij Amsterdam tegen Rotterdam. Doelpunt dit keer van Take Takema. Toch weer een live doelpuntje in de langste lijn. We gaan meteen naar Gio Lippens. Die voorsprong die steeds maar kleiner wordt. De voorsprong wordt steeds kleiner. En dat komt allemaal door die ploeg van Greenwich. Ik zei het al net, de voormalige winnaar van Milaan's van Remo, Matthew Gos. ...die daar mee voorin zit en met zijn ploeggenoten in ieder geval ervoor gezorgd heeft... ...dat het peloton in stukken uit één is gebroken. We zagen zojuist ook een valpartij van Luca Paolini in de eerste groep, in de eerste waaier. Cavendish zit er in ieder geval ook in. Ferrar heb ik zien zitten, Rancho zit erbij. Laser van Rabobank zie ik er ook bij zitten en ook nog heel wat mannen van Vacan Soleil. En wat ik zojuist zag is ook dat de tweede waaier inmiddels alweer aansluiting heeft gekregen... ...bij de eerste waaier, maar zo ongeveer de helft van het peloton... Ze rijdt nog steeds op achterstand. Want daarachter rijden nog allemaal verspreide groepjes. Het is op de kant gezet. Het is op de waaier gezet. en Maar eens zien wie er allemaal nog bij gaat komen. Want dat verschil tussen dat eerste grote peloton en het tweede deel... begint nu toch wel heel erg groot te worden. Hoor. Ik overdreef misschien een beetje om te zeggen... dat de helft van het peloton op achterstand rijdt. Maar een derde is het toch zeker. Een hele grote groep op achterstand die moeite heeft om erbij te komen. Ik denk dat het ze niet meer gaat lukken. Vijf minuten en twintig seconden is trouwens het verschil tussen het eerste peloton... En de kopgroep van 9. Lorna Kiplagat kan zich gaan opmaken voor de Olympische Marathon van Londen. Ze eindigde vandaag als negende in de halve marathon van Lissabon. En haar tijd was ruim voldoende voor vormbehoud. Het worden haar derde Olympische Spelen. komt een einde aan het derde uur van deze zeven uur durende uitzending. U krijgt klassiek van ons de tussenstanden op de velden. Graafschap Feyenoord, klein half uurtje gespeeld. Staat 0-0. Herakles door een vroege treffer van Armenteros. 1-0 voor tegen Utrecht. En eerder op de middag afgelopen AZ-RKC 1-0.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 Dit was Rebel Country. Ex-president Charles Taylor van Liberia staat ervoor terecht bij het internationaal strafhof in Den Haag. The Reign of Terror noemde Charles Taylor het. Angstzaaien was Taylor's belangrijkste wapen. Luister vanavond naar de documentaire Duister Diamant: Reconstructie van een hardvochtige oorlog. Liberianen aten zelfs mensenvlees. This Liberians, they used to eat human beings. Of moorden, verkrachten, verminken, slachtoffers en daders. Ze hebben hem dus zijn oren afgesneden. Vanavond 9 uur Duister Diamant in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.